6 uur. De Radio 1 Sportshow. Lucera Carrasso en Tom van Hek. Een nieuw kabinet moet nog eens 24 miljard bezuinigen. Althans, dat stelt de VVD in het verkiezingsprogramma. Daar gaan we straks over praten. Natuurlijk ook Wimbledon, Andy Murray en Jo Wilfried Tsonga strijden om een plek in de finale. Murray staat voor tot uh, vreugde natuurlijk van het Britse publiek. Nu eerst het NOS-nieuws met Martijn van Bergen.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 Internetcriminaliteit en cyberspionage blijven een grote bedreiging voor Nederland. De overheid, het bedrijfsleven en burgers zijn nog altijd een geliefd doelwit. Dat staat in het tweede Cybersecurity-beeld dat minister Opstelten naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgens het onderzoek zijn internetcriminelen steeds beter in staat om zwakke punten in beveiligingssystemen te misbruiken. Dat komt doordat beveiligingsbedrijven er soms lang over doen om de beveiliging te verbeteren. Daarnaast hebben cyberspionnen en criminelen zulke goede middelen... dat bedrijven moeite hebben om hier iets aan te doen. Nederland is vooral kwetsbaar... omdat de samenleving steeds meer gebruik maakt van internet. Finland wil niet opdraaien voor de schulden van andere landen... maar de Finnen stappen niet uit de euro. Eerder meldde een krant dat Finland denkt aan een vertrek... maar volgens een woordvoerder van de Finse minister van Financiën... is dat simpelweg niet juist. In het interview zegt de Finse minister van Financiën...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 In hoger beroep heeft de partner van Sandra Haaseleger acht jaar gekregen voor de moord op zijn vrouw. Het gerechtshof in Arnhem legt hem vier jaar minder op... dan de rechtbank deed. Bob Ha heeft bekend dat hij miljonairsdochter Haaseleger begin vorig jaar in Soesterberg met een hondenriem heeft gewurgd. De rechtbank veroordeelde de man vorig jaar wegens moord. En Bob Ha ging in beroep omdat hij zei... dat hij niet met voorbedachte raden had gehandeld. En het gerechtshof geeft hem op dat punt gelijk. In de Tour de France hebben de Nederlandse klassementsrenners... veel tijd verloren na een grote valpartij in de zesde etappe. Op 26 kilometer voor de finish in Metz... lag meer dan de helft van het peloton op de weg of kon er niet langs. Onder andere Robert Geesink, Bauke Mollema, Steven Kruiswijk... Wout Poels, Frank Schlek, Edvard Bozen Hagen en Ryder Hesjedal behoorden tot de slachtoffers. Mollema kwam ruim twee minuten na de winnaar binnen. Geesink en Kruiswijk verloren 3,5 minuut. Poels moest zelfs opgeven.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 Het weer, vooral in het westen en zuidwesten nog kans op een bui. Later vanavond overal droog en vannacht is er kans op mist. Minima dan rond 13 graden. Morgen overdag eerst zon, maar in de loop van de dag weer buien met kans op onweer. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Zondag meer buien. ANRB Verkeersinformatie. Er staat in totaal 150 kilometer file. Het is ongelijk verdeeld. De meeste files staan in het midden van het land. In de Randstad staan we er iets beter voor. Regionaal is behoorlijk wat vertraging. Maar toch ook nu weer bij Rotterdam op de A15 vanuit Europoort. Want daar is de Botlektunnel dicht gegaan na een ongeluk. U wordt daar omgeleid via de Bottekbrug. Het veroorzaakt 5 kilometer file richting Gorkum. Elders op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Voorknopend Gorkum, 11 kilometer. Dat heeft te maken met een afgevallen laag. ...op de A27 naar Breda bij Werkendam. Dat veroorzaakt 11 kilometer file vanaf Lexmond. De andere kant op, op de A15 vanuit Nijmegen... ...staat tussen de Afrit Leerdam en Hardingsveld-Griesendam 10 kilometer. Dat had te maken met een kapotte vrachtwagen, maar de weg is daar vrij. De langste file staat op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen Harderwijk en het Harde 17 kilometer, is daar een busje gekanteld... ...en er is maar één rijstrook open. Omrijden kan het beste via Apeldoorn.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. 8 minuten over 6. De hele dag zijn er uiteraard reacties gekomen op het overlijden van Gerrit Komrij. Daar staan we zo bij stil. En qua livesport volgen we natuurlijk nog de tweede halve finale op Wimbledon... tussen Murray en Tsonga. Hier zijn Marcella Carrasso en Tom van het Hek. Marcella Mesker, heel groot-Brittannië, heeft het erover. Gaat het gebeuren? Ja, nou, zoals het er nu naar nou uitziet wel, hoor. Uh, Murray is, uh, zoals ze hier zouden zeggen, unstoppable. Hij speelt echt steengoed. Hij leidt met 6-3, 5-4. Staat een break voor. En nu zitten ze even langs de kant. Maar ze gaan dadelijk uh, serveren. Of Murray gaat serveren voor de tweede setwinst. Hij heeft uh, van zijn afgelopen vier servicegames maar één puntje verloren. Dus in 17 uh, returnpunten kon uh, Tsonga er maar één winnen. Dus ja, dat zegt al genoeg over de vorm van Andy Murray. Hij leidt dus in deze wedstrijd met... 6, 3 en 5, 4. Dit is de Radio 1 Spotzomer. Hij was een van de meest veelzijdige en productieve schrijvers, dichters. Gisteravond overleed hij. Gerrit Komrij. In Dreams we do so many things. We set aside the rules we know. Gerrit Komrij is overleden. 68 jaar is hij geworden. En fly above the world so high. Gerrit Combrey wordt gezien als een van de meest veelzijdige... en productiefste schrijvers in het Nederlands taalgebied. Een van de eersten die reageerde was de oud-minister van cultuur, Ronald Plasterk. Dus als je hem alleen maar van zijn pen kent, dan, dan denk je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 De politiek, de politiek deed er wat lachen over. De politie stond er bij te duimen draaien en he, de, de weg vrij te houden dat ze dat konden roepen. Ik vond het toch vrij beangstigend. Ik denk als we er allemaal fijntjes bij staan te glimlachen en dat dat, dat kan maar gebeuren he, dan, uh, en we doen daar niet onmiddellijk iets aan, dan worden we lacher en dan heten we allemaal, Ali, Ali dan is het eind zo. Hij debuteerde in 1968 met een poëziebundel... ontwikkelde zich tot essayist en televisie en dan popte zich ook tot een gevierd proza-schrijver... en een gevreesd criticus. We right Jon jansen van Galen, schrijver en presentator van het radioprogramma... Met het oog op morgen. Uh, ja. Via de Turing-stichting heb je geregeld te maken gehad met Gerrit Kombrey? Hij was buitengewoon conscientieus en trouw en hij kwam altijd... en dan kwam hij binnen... En anders dan anderen die zo'n gedicht eerst gingen repeteren en doorlezen... ging hij zitten en meneen las hij het zeker voor... met die indringende stem, dat, dat is toch wel zo'n waarmering... dat dat haar snerpende geluid, die, ik zou zeggen, een stem als een zwaait. Hij was de eerste dichter des Vaderlands van 2000 tot 2004, heeft het vier jaar gedaan. En de huidige dichter des Vaderlands, Ramsi Nasser, is nu aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe herinnert hij zich, Komrij? Um, als een ontzettend lieve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 en uh, ja, een liefde die hij uitstraalde. U, u was echt gek op hem? Ja. De reacties vandaag op het overlijden van Gerrit Komrij. Ja, een heel ander onderwerp. Een nieuw kabinet moet nog eens 24 miljard bezuinigen. Althans, dat staat in het verkiezingsprogramma van de VVD. En dat geld moet onder meer gehaald worden uit de sociale zekerheid en de zorg. Zo wil de VVD 9 miljard besparen op uitkeringen en ambtenarensalarissen En volgens VVD-lijsttrekker Mark Rutte zijn de bezuinigingen nodig... om in één kabinetsperiode de begroting in evenwicht te krijgen. Eerlijke verhaal is dat we dat allemaal zullen merken.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 Rustige route proberen dit aan te pakken door te Waarom zeggen. Waarom zou het u wel lukken? Omdat wij nu een stap verder gaan. Wij gaan nu in Europa zeggen, luister, dit willen we echt bereiken. Dit is voor Nederland essentieel. Dus wat geleerd gedaan heeft, dat is goed. Uh, die heeft ook dingen bereikt. Maar op dit punt is het niet gelukt. En hier moeten we dus een tand bij zetten. En dat kan ook. Dat laat het Europese recht ruimte voor. Uh, en die gaan we ook gebruiken. Uh, laatste vraag, meneer Rutte. U heeft nu 31 zetels in de Kamer. Hoeveel worden dat er?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 de kiezer om steun vragen en kijken wat er gebeurt op 12 september. Dank u wel. Maar Rutte was dat in gesprek met Wilma Borgman. In het VVD-verkiezingsprogramma staat overigens ook... dat de langstudeerdersboete moet worden afgeschaft... een maatregel die het kabinet altijd heeft verdedigd. En op de wekelijkse persconferentie die Rutte als premier vervolgens dus gaf... vroeg Marcel Brillem daarom het volgende. Meneer Rutte heeft het kabinet vandaag ook besloten... om de langstudeerdersboete af te schaffen? Uh, nee. Waarom niet? Waarom wel? Nou, Ik vraag het omdat ik vanochtend een, een VVD-lijsttrekker hoorde zeggen... dat het een gehate langstudeerdersboete is. En laat die man nou ook minister-president zijn. En als iets gehaat is, zou ik het direct afschaffen. Ja, zoals u weet presenteerde ik vanmorgen het vvd verkiezingsprogramma Dit is onze inzet van de VVD bij de formatie. Uh, ik sta hier vandaag als vorm van een coalitiekabinet waar ook nog een andere partij in zit. Ja, dat begrijp ik. Maar um, de VVD heeft altijd verdedigd dat die langste boete belangrijk is. Om onder andere mensen snel te laten studeren. Ja, Vindt u ik dat ik u u niet meer? Ik ga me want u gaat me nu allerlei vragen stellen als VVD-lijsttrekker. En dat vind ik niet ver, dus daar ga ik ook niet op in omdat Omdat het wordt, het, wordt het niet lastig nu de komende tijd dat u dit soort vragen de hele tijd Als u ze niet krijgt. stelt, wordt het ook niet lastig. Andere vraag. <lacht> <lacht> <lacht> Mooi einde, hè? lastig rust voor Rutte, die twee petten. Gelukkig hebben ze het volgende week overigens de laatste persconferentie als premier... voordat wij opgaan na een lange zomer na de verkiezingen. En over een half uurtje is het weer tijd voor aan de lijn bij ons. Dat gaat over één punt van het VVD-programma... namelijk die eigen bijdrage voor de zorgverzekering... die voor iedereen flink omhoog moet gaan wat de VVD betreft. De stelling waar u op kunt reageren... is de eigen bijdrage in de zorg moet fors omhoog. Bent u het daarmee eens of oneens? U kunt ons zo gratis bellen op het nummer 0800-1121... of u kunt stemmen op de website radio1.nl. En er is al flink gestemd, 79 procent. Maar liefst is het ermee... Oneens, 21 procent. Is het ermee eens? Keren terug naar de Tour van vandaag... waarin Zakan voor de derde keer in zes etappes een etappe dus won. Maar toch is dat niet het verhaal vandaag van de rit naar Metz. Want dat waren de valpartijen gedurende de hele dag. En vooral de Rabobankploeg was andermaal de Schlemiel. Eerder hoorde u al kopman Geesink over zijn verwonding, verwondingen en tijdverlies. Nu praat Steven Dalebout met een man die wat minder schade opliep, maar toch ook ruim twee minuten verspeelde, Bauke Mollema.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 je, bal je natuurlijk vooral. Ik, ik keek over de, over de finish naar na de klok. Ja, twee minuten tien ongeveer was het. Dus dat, uh, dat is wel veel. Nog even naar het moment terug waar het gebeurde. Hè. De, de kijkers zien een grote hoop met fietsen. Uh, daar lig jij middenin. Kun je vertellen wat daar gebeurde? Ja, ik weet het niet. Ze vielen gewoon voor me, het was, uh, Ik geloof een paar kilometer daarna zou het rechtsaf gaan. En, uh, ja, meestal als er een beetje wind staat en het is open... dan is, dat, ja, dan is elke bocht natuurlijk... Uh, Iets waar iedereen van voren wil zitten. En, en wij ook. Dus iedereen probeert op te schuiven. En, ja, uh, het was echt een heel slecht moment dat het ook nog wat naar beneden liep. Dus de snelheid lag heel hoog. Ja, en als ze daar vallen, dan kun je gewoon niet meer remmen. En ja, ze lagen gewoon, gewoon vol. En ik ging er recht overheen. Je kleren waren aan flarden gescheurd. Hè? Dat, zegt, dat zegt wel iets over hoe hard die valpartij was. Kun je al aangeven, heb je al een idee wat de consequenties zullen zijn... met het oog op de rest van de Tour de France? Ja, goed, dat moeten we kijken. Ik denk dat we eerst... Uh... Even kijken hoe ik hiervan herstel, of ik hier nog veel last van heb morgen. Maar zijn het puur schaafwonden? Kun je dat al wel zeggen? Ja, volgens mij wel. Ik denk dat ik niet voor foto's of zo naar het ziekenhuis moet. Ik denk gewoon, er zijn alleen heel veel schaafwonden, dus dat, dat is een beetje jammer. Ja, inderdaad, er zijn er heel veel. Het zag er, het zag er niet best uit. Die 2 minuten 10, hoe erg is dat voor iemand met ja, voor, dat is natuurlijk elke seconde is dan erg. Dus ja, twee tien is dan, dan heel veel. En, ja, ik weet niet hoeveel klasse mensen er vooraan zaten. Er zaten best veel bij mij in de groep nog. Roland en uh, Slek ook en Scaponi, Valverde. Evan dus... zat vooraan, Wiggins zat vooraan. Ja, oké, okay, dat uh, zijn natuurlijk de, de grote favorieten. Maar uh, ja, we moeten gewoon even kijken de komende dagen. Maar ik kan me voorstellen dat het een klap is. Ja, is zeker een klap, ja. Dat, uh, ik denk, uh, we hebben denk met de hele ploeg uh, bijna gelegen daar. En, uh, en ook uh, in het begin van de etappe... Uh, lagen er al, al heel veel mannen van onze ploeg. Dus ja, dat is wel helemaal uh, met mate uh, wijn... Anders, uh, het er niet heel goed uitziet. Dus uh, ja, het is wel echt een hele slechte dag. Pauke Mollema dus. De minst gehaafde nog, maar wel een slechte dag. Applaus op Wimbledon. Is het voor Andy Murray, Marcella Mesker? Nou, dat laatste punt wel. En hij leidt ook met twee sets tegen 0. 6-3 en 6-4. Maar hij staat nu, gek genoeg, 2-0 achter aan het begin van de derde set. Ja, het lijkt ineens of ik tegen een andere man aan kijk, Maar het is nog steeds Tsonga die daar als tegenstander staat van Murray. Maar hij speelt uh, een stuk beter. Murray even verslapt naar die uh, twee uh, setwinstpartijen. En uh, hij leidt nu met 6-3 6-4, maar 2-0 uh, voor Tsonga. Dus wie weet wordt het nog wat. Dan gaan wij naar de economie. De beurzen die gaan in minuur. het weekend in. Verliezen op alle Europese borden. AEX sloot op 310 punten, Bert van Sloten. Uh, Rabo is geen genoteerd uh, bedrijf <laughs> hè, aan de beurs. Nee, de Rabobank is niet, Daar uh, komt het niet, door. niet beursgenoteerd. Dus de val van uh, de mannen heeft geen enkele invloed vandaag. Maar toch, uh, was een aantal dagen ging het allemaal omhoog. Toen kwam de ECB gisteren met die renteverlaging. En dat was eigenlijk het zijn uh, dat het uh, <laughs> gewoon weer langzaam naar beneden ging. Hè? Ja, we hebben een kortstondige opleving uh, gezien. Een kleine rally, zeggen ze dan. Het is het gevoel wat uh, Eva gisteravond ook al zei, Eva Wiesing. er moet meer uh, gebeuren. Uh, vandaag zei ook bijvoorbeeld Christine Dakar. De baas van de IMF op uh, bezoek in Tokio. Het met zoveel woorden, er moet echt veel meer gebeuren door de politiek, maar ook door de banken. En dat zorgt ervoor dat de financiële markten er eigenlijk geen vertrouwen in hebben. Zie je ook vervolgens op die borden. En vooral de financials, oftewel de financiële aandelen, die gingen vandaag onderuit. Deutsche Bank, min 5,3 procent. SNS hier in Nederland, min 8 procent. Bankia, Spanje, 6,1 procent eraf. Naar BNP, Paribas, Barclays, ze gingen allemaal onderuit. That's... <laughs> Het is net het verhaal van de vlakke etappes. Want dan is de volgende vraag. Die is ook elke dag hetzelfde bij de Tour, En hoe ging het met de rente? Ja, maar die ging niet in een sprint uiteindelijk tot iets moois leiden. Want uh, dat is ook een treurig verhaal. Uh, die beroemde, misschien moet ik zeggen. die beruchte grens van uh, 7%. Waar we het de laatste week ook veel over hebben gehad. Ging weer, uh, die werd weer gehaald door Spanje. We hebben we het daarover? Staatsleningen. Zeg ik er nog maar eventjes bij. 10-jarig. Zit nu de net onder. Ze gingen er vandaag overheen. Zit nu op 6,9. Het een klein beetje heen en weer. Maar om even een idee te geven, nu bij 6,9. Vorige week, toen iedereen nog zo euforisch was over die Europese top... zat het op 6,2. En in de financiële wereld is dat een enorme stap, ja. een enorme sprong. En ook Italië, dat blijft maar lichtjes omhoog uh, gaan. Dus goed is het niet. Ondertussen kwam er vanuit het noorden van Europa een interessant bericht. Hè, dat Finland zegt, nou ja, we hechten aan de euro... maar niet ten koste van alles, heeft dat veel onrust veroorzaakt. Ja, dat is een ontzettend gek verhaal wat er uit uh, Finland kwam. Daar hebben ze ook een financieel dagblad, dat heet... Kapu Paletti. En die hadden en een interview. Heb jij even gelezen? Ik heb Fins gestudeerd uh, vroeger. En uh, die hadden een interview met de Jan Kees de Jager van Finland, Jutta Urpilainen, uh, Met als kop Finland uit de euro. Maar dat hadden ze volslagen verkeerd begrepen, wat die uh, minister uh, bedoelde. Maar het ging wel als een lopend vuurtje over uh, de hele wereld uh, heen. En iedereen vroeg zich af: het zal toch niet waar zijn? Finland uit de euro. Nou, het ging om de zin. Finland is niet van plan om op te draaien voor de schulden van andere landen uit de eurozone. Wat de Vinnen niet zo goed deden was dat ze de over deden om dat een beetje te corrigeren, waardoor er een beetje, ja paniek kan je niet zeggen, maar in ieder geval wel onrust ontstond op de financiële markten. Uh, de koers van de, de euro is ook wat om, uh, omlaag gegaan, maar uiteindelijk hebben ze het weggenomen. Finland is niet van plan om uit de euro te gaan, maar ze houden wel de harde lijn, dat weten we, de Vinnen zijn hard, uh, vast. En dat is, ze willen niet de rotzooi van andere landen opruimen, althans daar niet voor betalen, met de conclusie dat ze dan uit de euro gaan. Dat is een tikkie voorbarig. We gaan het weekend weer in, dan is er in ieder geval ja. even rust op de markt. de Het is 5 voor 12. dat is het al een, <laughs> een jaartje ongeveer. He, bij deze. Radio eens. kort over het overzicht. De zesde etappe ging van Épernay naar Metz vandaag in de Tour. In de rit over 207 kilometer was er al vroeg een ontsnapping met de Nederlander. En niet zomaar eentje, eentje die al eens een keer een etappe won in de Tour de France, Karsten Kroon. Hij reed samen met Sebrisky, Malacarne en Zingle ver voor het peloton. In het peloton was na ruim 40 kilometer de eerste val met bekende namen maar er lagen er een hoop hoor. Grijpel lag erbij. De sprinter van wie we weer zoveel verwachten. Twee etappes al gewonnen. Gutierrez dus. Cantwell die uh, zou erbij uh, hebben gelegen. Verder Valverde. Pero Boekmans. Chris Boekmans. Uh, ook toch een sprinter uit de Lijploeg. En Francis de Greve. Een man die we veel op kop hebben zien rijden de afgelopen dagen. Voor André Grijpel. Zij lagen er allemaal bij. En ook een Nederlander. Lieve Westra.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 Mollema kwam ook weer terug bij het peloton, maar toen alweer een valpartij. Alleen dit keer met echt grote gevolgen. Zeker hele grote gevolgen. Ik noemde Frank Sleggel, ik noemde Thomas Verkler, Rijder, Hesjedaal, de winnaar van de Giro Boas van Hagen. Maar ook Bouke Mollema en Robert Geesink. Pieter Wening en uh, Mark Renshaw rijden nu in een groepje erachteraan. En Renshaw uh, uh, moet alle zeilen bijzetten om Robert Geesink in dat groepje te houden. Want gemakkelijk is dat niet. En het lukte ook niet. Mollema en Geesink werden in verschillende groepjes is door het razende peloton op achterstand gereden. Karsten Kroon en zijn medevluchters... werden uiteindelijk op 2,5 kilometer voor de finish opgeslokt. En de etappe eindigde, zoals we al verwacht hadden, in een massasprint. Grijpel met dat arm in het verband. Probeert dan te winnen. Peter Sagan komt er voorbij. Het is Peter Sagan, Peter Sagan voor Grijpel. En voor Matthew Goss. Kenny van hem wel op de vierde plaats. De vierde plaats En door al die valpartijen kwamen de klassementsrenners van Rabo op achterstand binnen. Bauke Mollema verloor 2 minuut 9. Geesink en Kruiswijk maar liefst 3 minuten 31. Ja, het is gewoon verschrikkelijk uh, balen natuurlijk. Aan het begin van de koers uh, was het een beetje nat. Dan rijden je een natte rotonde op en uh, Grijpel uh, rijdt bij mij onderdoor. En die, uh, die komt onderdoor en die slaat onderuit. Neem me mee. En, uh, maar op zich, daar was niks eigenlijk. We fietsen gewoon verder en... Uh, ik weet niet wat het was, 25 km voor het einde zo uh, naar beneden. Het ging best hard. Voor mij valt één. Uh, valt en uh, ik kreeg een fiets van Luis Leon. Ja, dat ging natuurlijk ook lekker. Andere fiets gepakt. En, uh, maar voor de rest, uh, alle kanten een beetje open. Maar uh, gewoon veel tijd verloren. En uh, door mijn kloten. Yeah. Ja, dat was voor de Rabo dus een slechte dag. En voor vakantie Wout Poels liep het nog slechter af. Hij heeft de Tour moeten verlaten door zijn val 25 kilometer voor het einde. De truien op zich veranderden er niet zoveel. Cancellara zat gewoon voorin, bleef in het geel. Peter Sagan met zijn derde etappe Winst bleef in het groen. Morkov in de bolletjes trui. TJ van Garderen in de witte trui van de jonge, beste jonge renner. Beste Nederlander is nu Bauke Mollema. Hij staat dertigste op 2 minuut 26. Ik noem u nog een paar namen. Schlek staat 37ste op de... De 51ste plaats nu Gezink op 4 minuut 13. En Kruiswijk staat 53ste op 4 minuut 40. En dan nog een uh, pechbericht voor wielrenster Annemiek van Vleuten. Zij heeft in de ronde van Italië haar sleutelbeen gebroken. Haar deelname aan de Olympische Spelen is alleen vooralsnog niet in gevaar. Dus dat scheelt. En dan gaan we nog weer even op Wimbledon kijken, Marcella Mesker. Want uh, er was twee sets uh, tegen nul voor Murray. Maar in de derde set ging Tsonga ineens uh, een beetje beter spelen. Ja, uh, het is alles of niets tactiek van Tsonga. En het gaat goed met hem, want hij leidt in die derde set met uh, 3-1. Hij beseft dat hij zeker nog drie sets moet winnen om die finale te halen. Nou, dat is hem uh, twee keer gelukt in zijn carrière. Dat hij van 0-2 in sets achterkwam en toch nog won. Bijvoorbeeld vorig jaar in de kwartfinale tegen Roger Federer. Toen won hij, haalde hij de halve finale. Maar ja, uh, alles of niks voor Tsonga, dat gaat nu goed in deze derde set. Of het ook goed afloopt, dat uh, weten we natuurlijk nog niet. Dat zal pas uh, later blijken.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 Het pensioenfondsvervoer begint een rechtszaak tegen de zakenbank Goldman Sachs. Het pensioenfonds legt een claim van 200 tot 250 miljoen euro neer... bij het Britse hoge rechtshof. Goldman Sachs was de vermogensbeheerder van het fonds. Volgens de directeur zijn de verwachtingen over het rendement... dat Goldman Sachs zou behalen niet uitgekomen. De banengroei in Amerika stabiliseert. In juni kwamen er 80.000 banen bij, 3.000 meer dan in mei. Economen hadden op 10.000 banen meer gerekend... Volgens economen geeft het aan dat de Amerikaanse economie maar moeilijk herstelt. Internetcriminaliteit en cyberspionage blijven een grote bedreiging voor Nederland. De overheid, het bedrijfsleven en burgers zijn nog altijd een geliefd doelwit, schrijft minister Opstelte aan de Kamer. Volgens het onderzoek zijn internetcriminelen steeds beter in staat om zwakke punten in beveiligingssystemen te misbruiken. En de voormalige persoonlijke assistent van de U2-bassist Adam Clayton... moet zeven jaar de cel in voor het bestelen van de muzikant. Ze heeft bijna drie miljoen euro van hem gestolen. Volgens de rechter in Dublin kwamen de misdaden voort uit pure hebzucht. Hawkins gaf het geld uit aan dure merkkleding, vakanties en 22 paarden. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Willemijn Hubert. Vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar een graad of 13. In het noordoosten kan er ook een lokale mistbank ontstaan. En zaterdag schijnt de zon vooral in de ochtend en op de meeste plaatsen blijft het droog. In de middag ontstaan er stapelwolken die soms uitgroeien tot een bui en dan kan het ook wel onweren. Het wordt 20 graden aan zee en 24 landinwaarts en er staat een meest matige zuidelijke wind. Zondag is er duidelijk meer bewolking aanwezig en van tijd tot tijd regent het dan ook. Ook deze dag kent echter dus zijn droge momenten... met in de middag ook wat ruimte voor de zon. En de maxima liggen zondag rond 20 graden. Na zondag blijft het wat aan de koele kant... met middagtemperaturen die tijdelijk niet meer boven die 20 graden uitkomen. En het blijft ook wisselvallig weer. Elke dag valt er wat regen, maar elke dag schijnt de zon ook wel even. ANB ah, Verkeersinformatie. De meeste files staan nog in het midden van het land... Er is dus veel vertraging op de Veluwe op de A28 en bij Gorkum op de A15 en de A27. Over het algemeen neemt het nu al wat af. In totaal staat er 70 kilometer file. Bij Rotterdam is de Botlektunnel dicht op de A15 vanuit Europort. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Het levert behoorlijk wat file op. 7 kilometer nu richting Gorkum. U wordt omgeleid via de Botlekbrug. Elders op de A15 van Rotterdam naar Gorkem, Voor knooppunt Gorkum zeven kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A27 van Utrecht naar Breda. Er staat het nog goed stil tussen Lexmond en de brug bij Gorkum, 14 kilometer. Er is maar één rijstrook open. Dan de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen Harderwijk en het Harder, 12 kilometer door een ongeluk. Maar de rijstrook zijn daar weer open. En de A67, Eindhoven richting Venlo, voor de afrit Zomeren, 8 kilometer stilstaan. Er is daar een ongeluk gebeurd, de linker rijstrook is dicht. Dit is de Radio 1 Zomer. Van Lijn over een hogere eigen bijdrage voor de zorg, wat de VVD graag wil. Maar eerst gaan we even naar Wimmelden. Marcella Mesker, kan Tsonga zijn voordeel in de derde set vasthouden? Nou, dat gaan we nu zien, want het is breakpoint voor Murray op een tweede service. De rally is aan de gang. Big forehand van Tsonga, forehand Murray. En uh, Tsonga naar het net. Dan is hij zo groot en sterk, die Fransman, en moeilijk te passeren. En dat lukte Murray ook niet, dus hij uh, werkt dat breakpoint weg. Maar dit zijn weer de eerste kansen van Murray. Die is nu weer bij de les. Verloor eventjes zijn concentratie aan het begin van de set. Dat kostte hem de break. Maar het is pas 3-1 voor Tsonga, dus Murray heeft nog even om een keer terug te breken. En dat zal denk ik ook nog wel gaan gebeuren, want tot nu toe is Murray in ieder geval de eerste twee sets Betere. Tsonga neemt veel risico. Dat gaat of lukken of net niet. In ieder geval twee sets tegen 0 voor Murray. 3-1 nog steeds voor Tsonga. Zo meer en zo ook trouwens een gesprek met uh, André Kuipers. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds. De Radio 1 Sportzomer van 2012. Kom on, Aileen. Dexies, Midnight Runners. We gaan het hebben over André Kuipers. Die sinds hij terug is voor het eerst weer ook met de Nederlandse pers vandaag. Vanuit Houston nog wel, de thuisbasis van de NASA. gaf de astronaut antwoord op vragen. Veel, veel vragen. En voor ons was verslaggever Mark Hamer daarbij. Hij is er weer. Ik uh, voel me nu prima. Uh, nou ja, prima is een groot woord. Ja, nog niet 100 natuurlijk. Zeker de eerste dagen uh, voelen de astronauten uh, en ik dus ook uh, zich uh, belabberd. Lopen gaan nog niet van harte. Je lichaam heeft, heeft gewoon tijd nodig. Uh, je wordt als het ware opnieuw geboren uit een, uit een kleine capsule. En uh, als een baby moet je op, opnieuw leren lopen. En het gaat gelukkig een stuk sneller dan mijn baby. Maar toch, op het grote scherm in Noordwijk zagen we een hele andere André dan afgelopen zondag. Toen hij wat grokkie uit de capsule was gekomen, kuipers gaf toe dat de landing hem was tegengevallen. Ik had het gevoel dat het zwaarder was en het is ook niet vreemd natuurlijk, want mijn lichamelijke conditie was natuurlijk een stuk anders dan bij de eerste vlucht. Toen kwam ik naar, uh, naar bijna elf dagen kwam ik terug en nu 193 en het was duidelijk dat mijn lichaam uh, die zwaartekracht niet zou waardeerde. Nu weer met beide benen op de grond, maar de missie zit er nog niet op. Iedereen denkt dat de missie voorbij is, maar hij is er dus volop bezig. Want uh, je moet je natuurlijk aanpassen in de ruimte, maar omgekeerd net zo hard. Dus de wetenschappers die staan te springen om uh, elektrodes uh, uh, aan te brengen en, uh, en uh, alles van je, van je lichaam te meten. En dat, dat gebeurt dus ook. En af en toe is het wel winnen aan de aardse zwaartekracht. Bijvoorbeeld bij het eten van een waterijsje. Dat is zo'n plastic zakje. Uh, wat, je, wat je eruit moest duwen. En op een gegeven moment zat er nog, nog restvloeistof in. En ik uh, was ondertussen aan het praten met mensen. En ik was continu, uh, zeg maar, proberen die vloeistof naar boven te drukken. Uh, uh, en ik, ik dacht, hoe krijg ik dat er nou uit? En ik besefte niet meer dat je het gewoon zo kan doen. En kan drinken. Je moet nog even de, de trucjes van het, het, het aardse leven weer, weer doorkrijgen. In de toekomst zal André zich blijven inzetten voor het promoten van de ruimtevaart. En daar begonnen jullie alvast mee. We hebben ontzettend veel kennis. En uh, t, ja, daarom is het van groot belang om uh, um daarin te blijven investeren. Uh, om daar in de toekomst profijt van te kunnen blijven hebben. Van wat we in, uh, in, op dat, uh, dat gebied doen. Uh, en Zo'n ruimtevlucht maakt het heel duidelijk. Uh, het is niet meer afstandelijk. Uh, het, is, het is dichtbij gekomen. Het is uh, iemand uh, uh, zeg maar, uh, uit de buurt die, uh, die het doet. En het komt gewoon dichtbij op deze manier. En uh, ja, vanzelfsprekend uh, uh, ga, ik, uh, ga ik door met, uh, met, uh, met deze rol. André Kuipers zag er gelukkig uit. Maar toch zag je af en toe de weemoed in zijn ogen. En ik dacht hij terug aan de dagen... In het ISS. Dat betekent ook dat ik niet meer terugkom. Dat ik de aarde niet meer, niet meer zal zien vanuit de ruimte. Dat het zweven dat zal ik missen. Dat is een dubbel gevoel. Ik zal het zeker missen. Het enige wat ik heb, zijn de plaatjes en natuurlijk de, de, de herinneringen in mijn hoofd. Onze astronaut, zeggen we nu toch even: André Kuipers. De VVD kwam vandaag met het concept verkiezingsprogramma. De Radio 1 Sportzomer. Aan de lijn. En daarin staat dat iedereen een, eigen hogere bijdrage, een hogere eigen bijdrage moet betalen om de kosten van de zorg in de hand te houden. De stelling waar u thuis of vanuit de auto of waar u ook bent op kunt reageren is de eigen bijdrage in de zorg moet fors omhoog. Eens of oneens, u kunt stemmen via internet uh, radio1.nl of bel 0800-1121. En u weet zo langzamerhand hoe het gaat in onze uitzending. Voor wij met u gaan praten, gaan wij daar eerst met een aantal deskundigen over praten. En we beginnen met uh, Wilna Wind, directeur van de Nederlandse patiënten Consumentenfederatie. federatie Goedenavond. Goedenavond. Um, eerst maar eens even de stelling hè, de, waar u thuis op kunt reageren. Maar u dus ook, uh, de eigen bijdrage in de zorg moet fors omhoog. Bent u daarmee eens of oneens? Ik ben het... Uh... En... Dus uh, elke, keer, elke keer zie je eigenlijk dat als er ergens geld te weinig is, dan gaan we maar weer uh, kijken wat we de premie betalen en de patiënt uh, voor rekening voor kunnen leggen. En dan gaat het of over het omhoog, uh, uh, een hoger eigen risico of een hogere eigen bijdrage of een pakketverkleining. Nou, dat zijn drie termen die allemaal op hetzelfde neerkomen. Minder uh, en meer kosten voor de patiënt. Uh, het is een, ja, ik vind een doodlopend uh, spoor, want daar kun je niet mee doorgaan. En het is ook zo jammer, want er zijn gewoon veel betere oplossingen... die uh, minder kosten met zich meebrengen, waar de zorg van opknapt. Daar, daar en ja. Ja, denk de... ik denk laten we daarna toch eens aan gaan werken. Ja, daar wil ik zo met u naartoe nog even, daar hoef ik u eigenlijk niet te vragen... maar het feit dat het bezoek aan de huisarts er ook onder valt... vindt u denk ik ook niet zo'n goed idee, hè? Ja, dat is uh, echt niet treffend. Ja, dat is. En dan ik ja, zal naar... u ook vertellen waarom. En want uh, wij zien absoluut wel dat er een groot probleem is in de zorg. En uh, dat de kosten de hand uh, de pan uit reizen. En dat vinden wij ook een heel groot probleem, want de zorg wordt betaald door mensen zelf. En dus het probleem wil ik absoluut niet uh, ontkennen, in tegendeel. Alleen ik vind de oplossingen zo, zo, zo dom. En nou even de oplossingsrichting waar u dan wel aan denkt, want u zegt wij zien natuurlijk ook die kosten stijgen, dus ja. wij snappen het probleem, er moet Absoluut. ook wat gebeuren, maar op ja. een hele andere manier dan hier wordt voorgesteld. Ja, en niet elke keer de rekening naar de patiënt. Nou, iedereen weet dat er in de zorg nog uh, uh, heel veel uh, zorg gegeven wordt die misschien helemaal, helemaal wel niet bijdraagt aan de kwaliteit uh, van leven. We weten allemaal dat je bij het ene ziekenhuis veel beter geholpen kan worden voor een bepaalde aandoening dan in andere ziekenhuizen. Wat een aantal maatregelen zijn die zouden helpen, dat is concentratie van dure zorg. Zodat we geen geld verspillen, geen talent, geen kwaliteit verspillen. Dat betekent dat je niet op elke hoek geholpen kunt worden. Maar als mensen weten dat dat ook kwaliteit met zich meebrengt en kostenverlaging... Nou, dan is dat met de meeste mensen heel bespreekbaar. Er gaat heel veel geld verloren uh, en kwaliteit verloren in de overdracht. Nou, ik denk dat iedereen die was bij een dokter komt, het weet. Hè? Je betaalt tegen het eentje ja. stelt, je komt bij de volgende. Nou, dan beginnen we weer, nog een foto, nog een dingetje. Nou, dat is natuurlijk allemaal zo'n en het irriteert mensen ook mateloos. hè? Want alsof je het allemaal voor niks uh, zit te vertellen. Er uh, ja. vinden operaties plaats waarvan echt niet onderbouwd is... of je daarna ook beter van wordt. Uh, daar valt nog heel veel in. Uh, kortom, u, u zegt er zijn heel veel routes te ja. vinden... waar langs geld te vinden is voordat je bij deze oplossing uitkomt. Uh, ja. Blijft u aan de lijn, want wij gaan eerst naar een andere deskundige... en vervolgens komen we met een aantal luisteraars. daarna komen we bij u terug. En dat is Trent trendwatcher Ajit Bakas. Goedenavond. Goedenavond. U heeft vorig jaar nog een boek geschreven over de toekomst van de zorg. Wat vindt u een hogere eigen bijdrage in de zorg? Moet die er komen? Die is onvermijdelijk. En, en waarom is die onvermijdelijk volgens u? Nou, kijk, die zorg in Nederland... dat is ook de boodschap van mijn boek, de toekomst van gezondheid... de zorg in Nederland kan 70 goedkoper... En leuker worden. Uh, onderdeel daarvan zijn een paar maatregelen die net door de vorige mevrouw zijn genoemd, maar ook de eigen bijdrage. Ik ga een voorbeeld uh, geven. In Singapore kost de zorg maar een derde van wat het voor Nederland kost. En dat komt omdat de Singaporezen, en dat is een rijk en beschaafd land, de, net zo rijk als Nederland, uh, een deel van de kosten zelf betalen. De eigen bijdrage is daar 50% van iedere behandeling. Je krijgt de factuur ook zelf, dus je ziet wat het kost. En, daar, en de rest declareer je dan bij de verzekeraar. En loop je dan niet, loop je dan niet hier het risico? Nee, wacht even. Wat je dus ziet is dat de Singaporezen heel erg nadenken welke zorg ze wel en niet willen hebben. En dat dus heel erg goed over nadenken. Het kostenbewustzijn bij patiënten is enorm. Ja, maar zorg is toch niet iets, iets wat je wil hebben of niet? Want soms heb je zorg gewoon nodig. Soms heb je zorg nodig. En dan zien we dat, de, uh, dat de, de patiënten heel veel dingen inkopen, waar ze helemaal geen belang bij hebben. Een uh, voor, paar voorbeelden. De helft van de klanten van fysiotherapeuten komt er voor een massage, omdat niemand ze meer aanraakt. Waarom gaan die mensen elkaar niet bepoten? Waarom moet de verzekeraar dat betalen? In Duitsland uh, is de eigen bijdrage van kinderen 70.000 euro per jaar voor de zorg van hun bejaarde ouder, die ze opsluiten in het verzorgingshuis. Moet je in Nederland proberen. Weet je wat nu de trend is? Op dit moment in de, in de kersttijd voor kerst en in de zomervakantie, voor de mensen met een en op vakantie gaan, gooien ze niet alleen de hond en de kat op straat, maar dumpen ze hun bejaarde ouders bij de EHBO van het ziekenhuis en zeggen, jij mag ze hebben. Moet je in Duitsland proberen. Dat is, ja. de is prima. Eigen bijdrage 70.000 euro. Dan neem je papa mama wel een ook in de tuin op. Goed, even ja. één ding. Hè? want U zegt dus, misbruik van de zorg kan je op deze manier tegen Zit het risico er niet aan uh, vast, dat als je de eigen bijdrage omhoog doet, dat mensen uit kostenoverweging niet naar de dokter Gaan uiteindelijk toch zo geholpen moeten worden dat ze naar het ziekenhuis moeten en uiteindelijk nog veel duurder uit zijn. Dit systeem bestaat in Singapore al 50 jaar en dat is geen gevolg daarvan. Dat uitstekend. Blijf even luisteren. Mevrouw Wint, nog heel even, als u dit hoort. Dit zou een, een makkelijke manier zijn, zegt de heer Bij om de kosten toch behoorlijk te drukken. Ja. Wat hij in feite zegt is, dus laat mensen alles zelf vertalen. Nou, dat is dezelfde uh, oplossing die ik dus niet uh, acceptabel vind... als eigen risico verhogen en dat soort uh, zaken. Uh, het is wat hij zegt, mensen laten zich echt niet voor de lol opereren, hoor. Maar even zo... wat ik wel met hem eens ben. Meer inzicht in kosten, hoge kosten, bewustzijn. Dat is denk ik wel prima. Vooral met uh, gesprekken tussen dokters en patiënten... Uh, van uh, als je deze operatie zou krijgen. Zeker bij oudere mensen... Uh, dan worden de voordelen benoemd, maar ook de nadelen, wil je dat? Hè, dat zijn wel de goede gesprekken. Maar om uh, nou een gigantische financiële drempel in het leven te roepen... Uh, voor mensen om gebruik te maken van de zorg... ja, dat... Nee, dat nee, vindt dan, u dan, niet. Ja. Goed, we gaan ja. even naar, uh, naar reacties van de luisteraars. Aan de lijn, goedenavond. Goedenavond, ik ben dat Dunker. Wat vindt u ervan? De eigen bijdrage in de zorg moet fors omhoog. Eens of oneens? Oneens. Want... Nou, ik ben zelf chronisch ziek. En uh, als het omhoog gaat, die eigen bijdrage. Ik moet toch naar mijn artsje toe. En ik moet toch gebruik maken van. Dus uh, je kan het omhoog gooien. Ik zou zeggen van jongens, de streekste schouders, de zwaarste lasten, maken gewoon uh, naar de loon, zeg maar. Dank u wel voor uw reactie. Aan de lijn, goedenavond. Ja, goedenavond met Anne Want Ik wil eventjes reageren op meneer Barkas. Hij heeft echt niet bijgehouden hoe het met de fysiotherapie zit. Je krijgt uh, in je, bij, bij je verzekering heb je nog maar recht op negen behandelingen. Dus je, je gaat er echt niet naartoe om, om eens een keertje aangeraakt te worden. Maar ik wil iets uh, vertellen over wat je zelf kunt doen. Ik uh, ben gezegend met drie chronische uh, auto-immuunziekten. En ik ben dus heel kritisch gaan kijken naar uh, het soort medicijnen die ik al jarenlang lang slik. En ik heb het er de helft uitgegooid. Ik ben ik ben mijn bijsluiters nog eens gaan bestuderen en uh, ik heb bedacht uh, dat ik een aantal dingen zelf kan doen. Maar u heeft het heft dus in eigen hand genomen en uh, als u nou naar die stelling kijkt, zou een financiële prikkel daarbij helpen of is dat iets waar we gewoon harder aan moeten werken met elkaar in de zorg? Ik denk dus dat je jezelf, dat je je eigen verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid samen met je arts moet gaan delen. Je zou een contract kunnen gaan opstellen met je arts als het noodzakelijk is om aan gedragsverandering toe te komen omdat je verslaafd bent en, aan uh, nicotine. Dat is het is een moeilijk, moeizaam weg, maar daar kun je dus samen met... als je het echt, echt verstandige gesprekken daarover voert met je arts... En je, en, je, en je kunt aantonen dat je gemotiveerd bent, kun je daar uh, van afkomen. En ik zou het ook prettig vinden als artsen iets meer zouden afweten van voedingsleer. Goed. Dank voor uw, ja, dank voor uw reactie, want daar kan je ook winst behalen. begrijp ik natuurlijk in uh, verschil met het uh, medicijngebruik. Dank aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Ik ben voor verhoging van de eigen bijdrage... De kosten van de zorg reizen de pan uit. En de Nederlandse burger heeft geen idee van de werkelijke kosten van zorg die hij als hij afneemt. Alleen al om dit bewustzijn te vergroten is een eigen risico wenselijk. In het algemeen gesproken kun je zeggen dat iedereen wel eens aan de beurt komt. Iedereen wordt ziek. Maar veel mensen zien zich dan vooral als slachtoffer. Ik ben ziek en ik heb hulp nodig. Ik zie die mensen ook als consument, consument van zorg. En als je iets consumeert dan betaal je daar ook voor. En uiteraard kun je voor chronisch zieken dan... ...een compensatieregeling treffen. Goed, ik maak de... me wel zorgen over, één ding, over de oorzaak van die, van die kostenstijging... ...van die explosieve stijging van de kostenzorg. Dat is de vergrijzing en ook de grotere mogelijkheden die de zorg nu biedt. Maar ook een heel groot deel van die kostenstijging... ...wordt volgens mij door die marktwerking veroorzaakt. Want daar zit geen enkele prikkel tot prijsregulering in. Goed, daar daar ik... hoeft de burger niet voor te Ik betalen. ga u danken voor uw reactie. Goedenavond. Aan de lijn, goedenavond. Zegt u het maar. Goedenavond, u spreekt met film Bornstein. Ik ben tegen de stelling, mensen met een kleine beurs met AOW... en nog veel kleinere inkomens, die kunnen de, de bijdrage nauwelijks betalen. De fysiotherapeut, de diëtist, et cetera, moet je nu al zelf opvoesten. Zeker 200 euro. Waar kun je dat allemaal voor doen? Laten we de bijdrage naar draagkracht uh, betalen. Dank de voor uw, wel. uw reactie. Aan de lijn, de laatste luisteraar. Goedenavond. Oh, oh, goedenavond. Ik spreek met de heer Van de West Ik en zit in mijn 84e levenjaar. Ik ben er helemaal voor. Maar ik wil de knuppeling toen er ook gooien. Doe dat dan eens echt met eigen risico. Dat is op een flesje bier van 2% betaal je een eigen risicotoeslag. Dat gaat niet naar de belasting, dat gaat rechtstreeks naar de ziekenfondsen. Een flesje bier met 8%, dan betaal je dus vier keer zoveel toeslag. Oké. Okay. Oh, wacht even aan. Nee. Van, ja, maar, 12% aan eind, alcohol. Aan, uit, uit, uit, met heel veel dingen, Ook met sport bijvoorbeeld, dat kan ik uitleggen. Maar goed, aan het eind van het jaar kun je zien hoeveel kosten de alcoholbrengst. Korsakoff, uh, slachtoffers van Ja, alcohol. De, u, uw punt is duidelijk. Ik ga u danken. Want ik wil nog eventjes naar een reactie van Ajit Bakas. Meneer, dank u wel. Ajit Bakas, wat vindt u van dit laatste idee? Een mooie knuppel in het ook. Deze meneer zei je moet eigenlijk een soort toeslag uh, betalen voor bijvoorbeeld alcohol, dat gaat rechtstreeks naar, naar de pot van de zorgverzekeraars en daar kan dan uiteindelijk weer nou, de zorg wat, van betaald worden. Nee, waar je naartoe moet is dat mensen bijvoorbeeld uh, rokers of wat dan ook gewoon allemaal eigen verzekeringsmaatschappij gaan oprichten als eigen coöperatie. Die daarvoor is, als mensen bijvoorbeeld zeggen ik wil twee liter alcohol per dag drinken. Nou prima, dan richt je samen een coöperatieve verzekeringsmaatschappij op die speciaal is voor uh, alcoholici. Net zoals rokers een eigen en ga maar door. Dat is ook de toekomst hoor. Dat mensen zichzelf gaan organiseren die aanleg hebben voor een bepaalde kwaal. Of die een bepaalde leefstijl hebben en die daar iets uh, verzekeraar met bijbehorend pakket willen die daarbij past. Vind ik prima. Laat ja. mij zo gaan gaan. En een aantal andere reacties nog. Uh, mensen moeten toch betalen naar draagkracht. Wat vindt u daarvan? De, de statistieken zijn dat in Nederland laagopgeleide acht jaar korter leven dan hoogopgeleide... en vijftien minder gezonde levensjaren hebben dan hoogopgeleide. Dus het zal helemaal niets uitmaken voor uh, de draagkracht... of voor de levensverwachting van uh, mensen met minder inkomen. Mevrouw wind heeft u nog reacties gehoord waarvan u dacht... die spreken mij aan of daar kunnen wij iets mee? Nou ja, wat ik wel heel goed vind, is wat die ene mevrouw zei... ik ben eens even mijn medicijnen gaan scannen. Want dat zien we heel vaak, hè... Uh, uh, ...bij chronisch zieken, maar ook bij ouderen... ...dat er stapels uh, uh, pillen liggen. En als je eens even goed kijkt... ...en uh, ik zou dat dan met de apotheker doen... ...maar de die goede kan het zelf, dat is helemaal knap. Hè, maar wat heb je nou allemaal nodig? En vaak blijkt dan dat dingen zelfs tegen elkaar inwerken... Dus ja, dat vind ik zo'n mooi voorbeeld. Honderden miljoenen verspilling aan uh, medicijnen in de zorg. Dus nou, dat is dat ook een manier om, uh, om de kosten zeker? te drukken. Mevrouw Wind, ja, ik ja. ga u danken. Uh, Adjit Bakas, ook dank natuurlijk. Uh, luisteraars, uh, bedankt voor het bellen en voor het stemmen op internet. 79% is het oneens met de stelling dat de eigen bijdrage in de zorg fors omhoog moet. Wij gaan nog even voor het nieuws van zevenen naar Wimbledon, Marcella Mesker, met andermaal die vraag: heeft Songa die breekvoorschop kunnen behouden in de derde set? Ja, dat heeft hij. Hij heeft zelfs de derde set gewonnen. Dus we hebben nu de situatie dat Murray met twee sets tegen één leidt. En dat we dus voorlopig nog even doorgaan. Als Tsonga tenminste weer terugkomt op de baan, hij nam even een kleine pauze. Want wat er in die laatste game gebeurde, dat heb ik eerlijk gezegd nou in ieder geval op het centenkort van Wimbledon nog nooit gezien. De, uh, op het 15 uh, gelijkpunt uh, passeerde Murray een bal zo hard recht op het lijf van uh, Tsonga, die aan het net stond. Die bal die kwam dus uh, ja, precies in zijn kruis terecht. Nou, we zien dat wel eens bij het voetbal, maar bij tennis niet. En dus zonken de grote reus uit Le Mans door de knieën. Hij moest echt naar adem happen. Hij had heel veel pijn. Uh, ja, even een paar seconden pauze, maar moest weer door. Won wel het volgende punt. Het punt daarna ook en het setpoint ook. Dus uh, wat dat betreft ja, heeft hij het goed gedaan en de derde set gewonnen. Hij komt nu ook weer terug en we gaan gewoon verder in de vierde set. Dank en wij blijven erbij. Met de andere lijn zeg u ook nog even dat Marjan Vos de vijfde etappe haar vijfde etappewinst in de Giro geboekt heeft en morgen twee minuten voorsprong in het algemeen klassement verdedigt bij de slotetappe. Zo en nog een reportage van Jeroen Wielaert vanuit de Tour Caravane. Hij praat met een aantal ploegleiders. Zometeen meer na zevenen zijn we terug tot zo.